Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in Rotterdam komen er voorlopig geen nieuwe dark stores bij. Dat zijn dichtgeplakte magazijnen waar alle wc-rollen, sixpackjes en chipzakken staan opgeslagen. Buren klagen over geblokkeerde stoepen, verkeersveiligheid, geluidsoverlast. Daarom besloot Amsterdam vorige week ook al om geen nieuwe dark stores neer te zetten. Nederland heeft vijf IS-vrouwen en hun kinderen uit een vluchtelingenkamp in Syrië opgehaald, zeggen Bronnen tegen de NOS. Nederland haalt de vrouwen terug om hen hier voor de rechter te krijgen. Dat moet voor april gebeuren, omdat ze anders geen straf meer kunnen krijgen, omdat ze bij IS hoorden, zegt verslaggever Nicole Levever. Een verdachte heeft het recht om bij zijn rechtszaak aanwezig te zijn. En dus zegt de rechter tegen de regering, haal ze nou op, want dan kunnen we ze vervolgen. Dat wilde men lange tijd niet, maar nu heeft de rechter gezegd... de rechtszaak wordt gestopt als jullie ze nu niet ophalen. Ja, om straffeloosheid te voorkomen, worden deze vrouwen nu opgehaald. Ze komen waarschijnlijk vanavond laat aan. PostNL moet een boete van 2 miljoen euro betalen... omdat ze niet genoeg post op tijd hebben bezorgd. In de wet staat dat ze 95% van alle brieven op tijd in een brievenbus moeten duwen... maar dat is in 2019 net niet gelukt. En dus moet PostNL een boete aftikken. En Roger Schmid stopt na dit seizoen als coach van PSV. De club had hem graag willen houden, maar Schmid vindt het mooi geweest. Wat hij nu gaat doen weten we niet. Schmid kwam in 2020 naar Eindhoven. Vorig seizoen werd PSV onder zijn leiding nog tweede in de eredivisie. Het weer eerst nog nat, maar in de loop van de middag wordt het droog. En komen er vanuit het westen opklaringen. Het is een graad of 9. Morgen begint ook droog, maar smiddag zijn er flinke buien met kans op hagel en onweer. Het waait ook flink en het wordt opnieuw een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is niet echt druk onderweg. Ik heb één noemenswaardige file en die staat op de N205 vanuit Haarlem naar nieuw vennep Vanaf Haarlem een file van 2 km tot aan de aansluiting met de A9. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nou, nee, dan is hij er al lang al uit. Hoor. Nee, echt niet. Jawel, hij knikt voor je. Ja, hij staat wel vroeg op, maar dat is een slow starter. <laughs> ja, hij <moet> nog. <laughs> Ik zeg: hey, Zo is het alweer genoeg. <laughs> Softly creeping Lifted scenes while I was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 Marcel op maandagavond ja, van 11 10. tot 1. Ja, Jaap Koper op donderdagavond. Ja, jij krocht op woensdagavond, ja. Maar ook Goedemorgen Zandvoort op zaterdag. Ja? ja. En daar wil ik ook een stukje van laten horen. Goedemorgen Zandvoort op zaterdag. Ja. Uh, dankjewel, je wel, Pim. Want uh, Ben die zat bij de dokter. Dus ik kan even vertellen wat we zaterdag gaan doen... in Goedemorgen Zandvoort. We hebben een vol programma. We beginnen met Heli Die gaat alles vertellen over de beeldentuin...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 ja hij heeft geluisterd, dus het is open. <laughs> Dankjewel. <laughs> en um, ja, voor de rest blijft het hetzelfde als dat het is. De podia beginnen een beetje open te gaan. Maar heel veel grote artiesten zoals uh, uh, Joep van het Hek en dergelijke... willen nog niet voor een halve zagen optreden. Dus, nog één minuut. Nog één minuut, no. <laughs> En in die één minuut willen we nog Amy Winehouse draaien? Of? Ja. Oké. Okay. Nou, bij deze dus, dat is een beetje het enige wat we kunnen. Nou, dan sluiten we nu vast af. Want Amy Winehouse moeten we niet in de weg zitten. Nee. Dank Pim. Dank Maya. Dank mezelf. Ja, uh, iedereen en die dan. bedankt die hier aan meegedaan heeft. En we sluiten af met een icoon van de 27-jarige club. Amy Winehouse.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 De eerste stukje intro uh, volgt mij ook uit de eerste aflevering. Dus ja. uh, en daarna het uh, gehele nummer.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 you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 Een vervolg graag, ja. een vervolg, een vervolg. Zeker omdat Gert, die kwam er zo mooi uit. Ja, ja, Die kwam er zo goed uit. Met ja, al zijn kennis en zo. De politiek in? Moet eens de politiek in? Ja. Ja, waarom? Nou, die vertelt het zo mooi. Die het bijna geloven. Nou, nou, nou, dat vind ik jammer. Ja. Het was echt een leuke uitzending. Het was zeker... Informatief, mooie muziek en zo. Ja. Dus, uh, en dat gaan we vanavond herhalen. We gaan een stapje verder. We gaan nu uh, iets meer over uh, uh, de broers vertellen...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 Maar hij, vond het een heel, hij heeft mij wel op twee punten uh, gecorrigerd, ja, helaas. Ja, maar daar kom ja, ik vanavond ja. nog wel even op terug. Ja, oké. Okay. Maar zeg je nou dat hij ook een liveboek heeft geschreven... over de Kings optreden in Nederland? Ja. Hebben misschien is zo vaak opgetreden? Ja, heel veel ja? zelfs in die periode. Oh. Ja, was, Kings was een soort moment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 You're with me every single day, believe me